Oké, okay. wij gaan um, ermee verder met wat ik hier op, op het bord heb opgetekend. Het is niet voor één les wat hier opgetekend is. Het is steeds, om dat steeds voor de geest te houden wat hier staat. Want hier staat eigenlijk de hele, het hele plaatje van de, het ontvangen van ligt, op welke wijze zowel in het algemeen als in het bijzonder, wat eigenlijk aan de mensheid is gegeven door het scheppings, scheppingsplan. En wat dit hier opgetekend is, is uh, de eerste keer ooit. En dan zeg ik het zo, dat moeten we ook goed dat zien, het belang van wat het is, van hoe dat, wat ik hier heb uh, Opgetekend. We gaan verder. Um, een paar keer, al de vorige keer ook, hebben we gesproken dat... Um, daar had ik ook een vraag van jullie. Hoe komt het dat... Um, Josje kwam later dan Moshe? En... O, eerst een paar woorden over de naam Josje, We gaan het niet meer als Josje uitspreken. Want Josje is een verkleidingsnaam of een trutelnaam van Yeshua. Dus de juiste naam is Yeshua. We gaan ook Yeshua zeggen. Want de naam, zijn naam is, is Yeshua en niet Josh. Ik zei vroeger Josje om geen nadruk te, te leggen op, om niet te om als het ware um, uh, niet in de richting te komen van het nieuwe testament maar wel hem Joshua te houden apart ik bedoel uh, tot wat hij was en wat het fenomeen Joshua is dat uh, de naam Joshua was Misschien zijn moeder noemde hem als kind Josje, maar um, de Joden hebben, nog, Joden hebben nog iets erbij toegevoegd bij deze naam. Ze hadden hem genoemd, ze noemen hem tot nu toe, ze noemen hem Joske. Joske, daar hebben ze Ke toegevoegd. Maar als je in het Nederlands of in het Belgisch zo'n Ke toevoegt, dan zit het wel ook een beetje zo'n vertroeteling. Maar in het Hebrews is het een, een, een beetje spotend. Dus Joschke is natuurlijk, klinkt erg spotend, hè, Dus dan gaan we dat niet meer doen. Waarom? We zullen we allemaal leren wat Yeshua is. Dat ik had ook gezegd, meerdere malen, en nu ik dat zal ik het laten zien. Dat waarom kunnen we niet zonder Yeshua tot de schepper komen? zou so, het heel goed uitleggen hoe dat in elkaar zit, dat we dat doordrongen worden. Anders niemand kan komen wat hetzelfde is, heb ik al dus opgeschreven. Zijn naam, dus correcte dus, naam, is Yeshua. We zullen zien hoe dat allemaal klopt in al die krachten, in al die letters, qua letters. Maar uh, waarom dan als kegier op de tekening zien we dat Yeshua is ketter? See that? Boven. Yeshua is Keter. And Moshe is uh, that, that is the, the, the middle lane. Because the light comes from beneath, always from the middelste lijn. the lane. And what is here? I here have opgeschreven: Yeshua, Moshe, uh, Shimon, Shimon Bar Yochai, that is the Zoger, who the Zoger has opgemaakt, en. Yitzchak, Yitzchak is Yitzchak-Ari, Yitzchak-Luria, zijn naam is Yitzchak, en de laatste is Mashiach. Dat zijn de kilim, ja, kilim van de middelste lijn. Goed opleggen. Zowel in het algemeen als in het bijzonder. En langs deze kilim, binnen deze kilim, komt het licht. In de kilim komt licht. En het eerste licht kwam in welke klik Altijd in welke klik komt, komt het licht? In de ketter. Dus ook in het algemeen, in, het, in, het hele mens, in, het, in de mensheid, kwam, in, kwam het licht eerst in Jeshua. Kan niet anders dan dat het, komt, dat het op een andere klik komt, en altijd in, in de middelste lijn. Dus het licht kwam eerst in Jeshua. Dat was de eerste. Dat was het. Uh, en daarna kwam het licht naar Moshe. Dus eerst kwam het licht Nefesh. Het laagste licht kwam in de klie. Uh, wat we noemen klie Yeshua. In de klie Keter. Overal waar we zien de klie Keter Betekent de kracht van on Yeshua. Onthoud het er goed. Maar probeer even op absolute concentratie wat ik vertel. Nergens vind je dat. Ja? Uh, nergens vind je dat. En, wat ik hier, en hier is het geweldig wat jouw inzicht zal geven. In, ja? in wat het. Um, waar, wij ons, waar wij ons mee bezighouden. Dus de vraag is. Waarom. Ja. Uh, als, als je zegt dat Jeshua de eerste was. En men zegt ook dat Paulus zegt. Hij zegt ook dat Yeshua was voor Moshe. Maar geen uitleg. Hij kon het niet uitleggen. Ik bedoel, de tijd was niet. Want Paulus had nog geen kennis van Sfirot. Het was nog niet onthuld in de kennis van Sfirot. Dat kwam pas later, de kennis van Sfirot. Daarom kon hij ook niet uitleggen waarom Yeshua was voor Moshe. Natuurlijk, in de beredenering en in allerlei natuurlijk hij wist wel dat waarom je waarom Yeshua was voor Moshe. was maar je kon het niet zonder sferot kan je dat niet uh, plaatsen en bij ons is het erg eenvoudig zullen so we dat erg zien hoe helder en eenvoudig het is dus maar pas na Moshe vanaf dat de torah is yes, de torah werd ontvangen en dan pas kwam jezus hier op aarde, ja, kwam op hier op aarde manif uh, zichzelf manifesteerde manif zich op aarde. Hoe komt het? Terwijl men zegt dat Yeshua was voor Moshe en chronologisch gezien, chronologisch gezien kwam hij na Moshe. Ja, in het jaar 2000 kwam hij, dus al binnen het tweede tempel. Ook. Terwijl Moshe heeft de Torah ontvangen veel keer. Hoe komt het? Welke we jullie hebben kunnen wel zelf antwoord geven. En alles wat we hebben geleerd kan je wel zelf antwoord geven. Wie denkt wat? Waarom is het zo? Hoe kunnen wij dat verklaren? Ketter is. Welke letter is, is ketter? Wat is dat? Ketter. Is letter? Jut? Huh? Nee. Kutsocial Jewd. The keter is, is uh, at Stipulti, yeah? At, at Stipulti, yeah? Stipulti, Stipulti von Yud, yeah? And Chokhmah, Moshe, listen, with that, is, but that is done, so that, that was Chokhmah. Chokhmah is, but here, I believe, I have the name from Hashem. And here is a little more Shimon Bar Yochai is done. What is in in in this, in, this middle in Hebrew, Hawaii, I'll the middlest line? He be of Hawaii. All this he be of Hawaii. Overall Hawaii. As Moshe is, Yodh, from Hawaii. Yeshua, Yeshua is a van of Hawaii. Joshua, Joshua is a van of of the Jew. That is that. ook here, what that is that Joshua. That is done in a Jew. That is done. There, this Joshua seen here in that stipultie. Now in uh, Shimon Bar Yochai, that is done. De letter He, ja, dat is een beetje zo'n woord. We hebben niet zoveel woord. De letter He van de naam van de Hawaii. En de Yitzhak van Yitzhak, dus Luria, en uh, Ari is, hè? Huh? Is Wav, is Ziran, is Wav van de, de Hawaii. En Mashiach zal He van de Hawaii zijn. Oké, ik heb jullie nu al een tip gegeven. Dat Josua is Yeshua. We gaan dat niet meer, ik ga mij corrigeren. dat, gaan afnemen, we spreken weer Yeshua. Want dat is de kracht van, deze, van dit woord. Van deze naam moeten we ook benutten. En niet uh, zeggen dat anders. Dan als de kracht van Yeshua is is, uh, is stippeltje het stippeltje van de Jood. En de kracht van Moshe is Jood. Nou, wie zegt, wie we, nu heb ik jullie al een tip gegeven. Waarom kunnen we, hoe kunnen we dat ook hier vandaan van die twee, van die gegeven, hoe kunnen we dat door dat gegeven wat ik jullie nu, wat wij nu hebben wij gezegd, hoe kunnen we daar ook hieruit laten zien dat dat Jeshua Je voor Moshe was? Probeer eens na te denken. Alleen. Uh, What are the letters? Letter Yud and the stipulci from Yud. What is the kleinste letter in the alphabet? No? no. Stipulci be is, is kein letter. Because the kleinste letter, the cleanest manifestation from licht, hero parde is is Yud, yeah? Dus de kleinste waar de, kleinste de AVU't al, de naam van de naam van de Hawaii, AVU't al aanwezig is. Dus ja, de kracht van de AVU't van KWAFK. Dat is dan de jud Maar de strippeltje van de jud is niet een letter. Dus dat is een soort, dat is de verbondenheid, dat is. Ketter is altijd een, iets wat een, een vertegenwoordiger van de schepper, van het licht. Ja? Ketter heeft in zichzelf twee delen. Het, bo het bovenste deel van de ketter is, um, is verbonden met, goed opletten wat ik zeg, het is uniek wat ik zeg. Nergens kan je dat vinden. In geen papyrassen, in, de, in geen, geen kennis van, geen paus. Van ooit heeft dat, dat kunnen onder woorden brengen. Geen kabbalist kon het onder woorden brengen. Wat ik nu wil en u vertellen. Dus probeer dat. Hier zit de geweldige redding. Dus. Ketter heeft in zichzelf altijd twee delen. Boven en onder. Bovenste deel van de ketter is. Nietzoutzboré. Dat vonkje van de schepper. En dat in de. In de manifestatie van de Yeshua was dat de naam, hoe, hoe, hoe, hoe noemde men hem ook? De zoon van God, ja, de zoon van God noemde hem, men hem, dat is het bovenste gedeelte van de ketter. Dat is in woorden van de religieuze woorden, dat is dan de zoon van God, betekent het bovenste stukje van de ketter dat is dan, wat men noemt, in, het, in de Kabbalah noemt men dan het vonkje van het vonkje van de schepper in de ketter, is alleen maar in de ketter en niet in de andere wereld. En het onderste stukje, het onderste stukje van de ketter, heet het vonkje van de schepping in de ketter. Ja, en dat is een andere naam wat men aan je andere uh, andere naam van de Joshua ook zelf, aan de Yeshua, nog een keer, wat aan Yeshua, uh, over Yeshua gezegd wordt, dat hij was de Zoon der Mensen, of des Mensen, der Mensen, der, uh? yeah. der Mensen, de Zoon der Mensen, wat beide, in beide kan je aantreffen in de, in het Nieuwe Testament, ja, wie weet het verschil, geen mens geen heilige ooit wees wist dat. Omdat het, niet dat het uh, iets dat we groot moeten opgaan, of het erover hebben, maar het is alleen omdat Kabbalah was nog niet, is, is pas nieuw. Wat ik nu vertel is uniek. Het is uh, eenmalig, wat, wat, wat steeds wordt het aan, aan iedereen, aan, aan mensen wordt het uh, kenbaar gemaakt. Wat, wat ik nu geef, niet in Amerika, nog in Israël, niemand is opgewassen. Om dat te vertellen, aan mij is het gegeven, wordt, aan, aan de mensheid. Ja, ik ga niet ergens een lezingen houden over, over mijzelf spreken. Absoluut niet. Alleen aan een, een klein gezelschap als jullie. Want de reding, dat heb ik gevonden. En dat geef uh, ik aan jullie. Ik heb de absolute reding gevonden. Net zoals Yeshua. Natuurlijk, uh, ik ben in mijn, alleen in mijn bijzondere toestand. Hij kon deze reding brengen... Uh, of voor de hele mensen. Maar iedereen heeft deze kracht. In het bijzonder. Goed opletten. Dus Yeshua had in zichzelf die beide. Dus het bovenste gedeelte van de ketter is de zoon van God. Klopt het? Dat is dat gedeelte waarmee Yeshua, uh, waarbij Yeshua ah, scheide zich van de mensen. Heel? Hij was toen boven de mensen. Door zijn bovenste gedeelte van de ketter. Maar door zijn onderste gedeelte van de ketter. Want de ketter ook heeft twee gedeelten. De is verbonden met de, met de schepper en de andere is verbonden met de, met de schepping. Want anders hoe kan, zou de schepping het licht kunnen ontvangen. En in elke ketter bestaat die twee leden, die, die twee stukken van boven en beneden. Dus daarom kan je zien, als ah, de mens, als, men, als de, zelfs het Nieuwe Testament, als het Nieuwe Testament ergens zegt. Dat um, de zoon mens, de, de der mensen, dan weet je dat hij dan in, zijn, in de zijn verhouding tot de schepping van zijn onderste stuk van zijn ketter zijn. Elke ketter is de kracht van Yeshua. En dat betekent de kracht goed opletten probeer absoluut van binnen uh, geen verweer hebben. Anders verlies jij de uniekste kans voor de redding. Dat zeg ik in de reden van jullie. Ik zeg niet dan uh, probeer dat absoluut van binnen, later kan je zeggen wat je wil. Maar nu probeer absoluut mij zijn, mij lopen, niet tegenstribelen. Dan zal het alles aan jou gebeuren. Zal het geweldig iets, iets ontvangen wat er voor geen geld kan je het kopen. Dus dat is dan, zien wij dat, en wanneer staat het in de, in de, dat hij de zoon van God was, betekent, in zijn verhouding tot Eenshof, tot de vader. Eer eigenlijk, wat is het verschil tussen het licht en vader? Vroeger hadden we dat niet uh, ingezien, Het was voor ons het, uh, hetzelfde, licht. En Eenshof licht is, Eenshof en licht we, we zeggen dat Eenshof dus, dat is wat bestaat uit het bestaande. En wat is de vader? De vader is de inbedding van het eindsof in, in de ketter. Dus toen Joshua had gesproken, goed de Toen Joshua spreekt, als Joshua spreekt van de vader, dan heeft hij over, of, of de vader, dan spreekt hij over de inbedding van het licht in, de boven, in het bovenste gedeelte van de ketter proberen dat is de inbedding van de uh, vader in het licht. Vader in Yeshua. Uh, wat heeft Yeshua? Wat is de wat heeft hij is niet wat heeft hij in het verleden in de in de geschiedenis? Wat, is de, wat heeft Yeshua gebracht in deze wereld? De leer over het Koninkrijk der Hemel. De leer over het Koninkrijk der Hemel. Wie kan komen tot het Koninkrijk der Hemel? Wie weet wat het Koninkrijk der Hemel is? Wie? Anders dan de ketter. Alleen de keter, wie weet van het koninkrijk de hemel? Hemel betekent dus wat boven is, wat buiten de kilim is. Dat zijn allemaal kilim. Je keter, chogma, bina, of ketter, de keter, dat, uh, tifered, dat de middelste lijn. Keter, daat, je verret, je zot en middelste lijn dat zijn allemaal kilim. Kilim is niet geen, kunik, geen koninkrijk der hemel zijn. Dus men moet via de, de massag op, uh, op, op, op, opgezet worden. En dat kan men tot de ketter komen. Dus wat, zegt dan, wat is de leer, de hele clue, clue van, de, van, het, van de leer van Joshua? Het betekent niet dat het het Nieuwe Testament, goed opletten, ik spreek van het Nieuwe Testament. Ik, als ik spreek van Yeshua, spreek ik over de leer van het Koninkrijk der Hemel. En het Nieuwe Testament maakt wel gebruik van, eh, of beschrijft de woorden van Yeshua, goed opletten, en daarmee dus verwerkt het, het, de boodschap van Yeshua in het Nieuwe Testament. Dus ik spreek absoluut niet van de, de handelingen van daden, van die, de handelingen van apostelen, dat is een paarden, dat is aan christenen. Exactly. Ik zeg niet dat dit een speciale religie daar is, daar hebben we niets mee te maken. Ik bedoel, ik heb alle respect daarvoor, net zoals ik heb respect voor de Joodse traditie, of de Jodendom, maar ik spreek absoluut niet over daarover. Goed opletten. Als ik spreek van Yeshua, spreek ik niet van het Nieuwe Testament. En als ik spreek over de the, over the Torah, spreek ik niet van Jodendom. Goed opletten, dat is, dat is erg goed dat opletten, want wij spreken van de geest, van de heilige geest spreken we, duidelijk. Dat is onze taak. Onze taak is wat? Om doordrongen, doordrenkt te worden door de heilige geest. Dat is wat, dat is onze taak. En niet door tradities, door al die aardse vertolkingen van dingen. Goed opletten. Even dat, dat, dat, dat jullie dat begrijpen. Dus uh, Joshi, dat is elke ketter, wanneer wij komen tot de ketter, dus dat eerste kli, de eerste kli, dat is de boven, de eerste, de laagste, de, sorry, de dunste kli die er is, dat is ketter. Het is geen aviot, het heeft geen aviot. En alleen via de ketter kan men het koninkrijk der hemel binnenkomen. Dus via, daarom zegt ook Yeshua niets anders dan via mij kan men komen tot het licht of tot de vader. Want als men komt tot de ketter, tot het hoger, tot de bovenste, het bovenste gedeelte van de ketter, dan zit het ingebed in, in het bovenste gedeelte van de ketter, zit ingebed de vader. Dus de inbedding van het licht in de klieketter. Dat is wat Joshua ook had gezegd. Ik doe niets anders, ik doe wat mijn vader doet, doe ik. Eigenlijk, dat heeft zich gemaakt zo, so hij heeft zich ertoe gebracht dat hij was volledig ketter. Geen aviut had die van de uh, lagere aviuten die hij had. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dan zal hij weten dat. dat zal je begrijpen, de hele, alles wat het geestelijke wat onder, zal je dan begrijpen hoe dat in elkaar zit. Welk licht had Yeshua aan het begin bij zijn eerste verschijning? Alleen het licht? Nevers. Waarom? Het licht tot, tot Yeshua kwam er geen licht hier op aarde. Het licht, ander licht hier, het geestelijke dan Yeshua. Dus alleen licht nevers. En nu goed opletten. Maar, dat licht is, hm, wie we weet, kan je doorgeven het licht op zichzelf? Het vrouwelijk licht. Het licht vanaf, de, vanaf het licht roeg. Kan men het licht doorgeven? Ja of niet? Roeg kan je doorgeven. Nefisch kan je niet doorgeven. opletten, dat is vrouwelijk licht vrouwelijk betekent niet, vrouwelijk betekent wat men kan ontvangen, maar men kan niet gedorgeven zo so zien wij ook wat betekent dat het betekent net zoals dat ketter is alleen stippeltje van het jute, maar geen jute Youth is de laat, de eerste de kleinste letter, de kleinste klie wat er is maar Jeshua was nog geen kli. Het is nog een stippeltje van de kli. Het was nog geen kli. Zo so, so licht. Zo so geven op zichzelf. En daarom kon men dat niet zien. Eerder, voordat Moshe kwam en kwam de Torah gebracht had. Kon men absoluut nog niet zien het licht wat neffisch was. Want dat was nog niet doorgegeven. aan, Het was al verschenen. Maar was kon men niet ontvangen zonder dat men eerst de Torah ontvangt. Want alleen in de Jude, let op goed opletten, alleen de letter Jude, daar is de, dat is de eerste letter, dus de eerste vormgeving van de Kli. En daar ran aan de Jude, boven boven hangt dat stippeltje van de Jude. Dus Yeshua manifesteerde zich voor het eerst in de. Torah, in de Torah, dat is dat stipeltje van de Juden, en na de komst van de Moshe, dus na, na in de Torah, en dan zien we ook uh, chronologisch, dat past daarna, in 2000 jaar 2000, dan kwam Joshua en manifesteerde zich, da, waarom, hoe kon hij zich manifesteren, omdat al twee lichten al in de schepping van de schepper al binnen waren. Dus eerst nevers, toen Yeshua kwam, maar niemand merkte dat. Maar dat was al binnen. Maar wanneer de Moshe bracht de Torah naar beneden, dan manifesteerde zich zowel de Torah, dat is dan het licht, het tweede licht Ruach, dat is de ruach kodes, en samen daarmee aanhangend ook Nefesh. Dan kon men ook Nefesh, dan hebben we twee kilim, hebben we Kli Keter en Kli hier bij via de middelste lijn hebben we de klie van dat. Dan hebben we twee lichten. Dan hebben, hebben we dan licht neefjes die daalt uh, naar, de, naar de klie moshe. En in de klie Yeshua komt dan het licht roach binnen. Dan komt dan ook de manifestatie van Yeshua komen naar de moshe. En nog één ding. Nog een uh, verwijzing daarnaar de, nog een verwijzing is gegeven in de Torah. Dat de, de leer van Yeshua kwam voor de leer van de Torah. Wie weet? Hoe kan je dat? Heb ik al meerdere malen verteld. Dus probeer alles, probeer de verbanden te leggen in het geestelijke. Dan zullen we zien, in alles wat ik losjes vertel, probeer de verbanden te leggen. Nu, begrijpt u wat, wat mijn vraag is? Hoe kunnen wij dat inzien in de Torah zelf, dat de leer van het Koninkrijk der Hemel boven is, dus vooraf gaat aan de, de ontvangen van de Torah, zoals Moshe die, und, zoals de Moshe gaf, die Torah aan het volk Israël. Hoe zien wij dat? Hoe nou, proberen? De, de, dat de Torah begint met Pereshit, met, met de wet in plaats van de aarde. Nee, niet alleen dat. Oké, okay, maar vanuit hetzelfde, het feit van het ontvangen van de Torah. Hoe werd het Torah ontvangen? Hoe? Eerst ging Moshe naar boven en kwam die naar beneden met, het, met de eerste stenen tafelen. En wat gebeurde dan met die stenen tafelen? Die die kapot gegooid. Kapot gegooid. En daarna moest je nog een keer naar boven klimmen. Naar boven klimmen om weer de tweede tafel in ontvangst te nemen. Dus de leer van het koninkrijk. De hemel, hemel, dat was de eerste tafel die dus de moscheu ook naar beneden bracht. De leer van het koninkrijk, dus leer, de leer van yeshua dus niet het Nieuwe Testament. Maar de leer van Yeshua, de leer van het koninkrijk der hemelen, in, in de vorm, welke dat vorm, we weten niet in welke vorm, maar wel met al die uitstralingen wat Yeshua had verwerkt in, in zijn leer. Van alles wat die, die nieuwe, nieuwe dingen die hij had gezegd uh, in zijn... Uh, in zijn leer over het koninkrijk der, he der hemelen. Hoe moet je het, het koninkrijk der hemelen binnenkomen? Dat was in de eerste tafelen. Maar die, werd, die werden gebroken. Betekent, die werden gebroken betekent ook dat, het, betekent dat de ketter moet zich gaan manifesteren in de nog, daarop volgende fase. Dus in de fase van de Torah die Moshe heeft naar beneden gebracht, dat is Moshe heeft gebracht, de Torah naar beneden, van het niveau van de klie, dat, ja of niet? Dan, de, dan vervolgens, dan met, en, uh, dat is dan, en dan vervolgens moest het komen naar nog lager, nog, nog een andere klie, want de schepper wilde niet alleen dat men alleen bij de ketter blijft, ja of niet? De schepper wil de Wat is de scheppingsplan? Dat het licht komt helemaal naar beneden. Van de ketter naar de Malchut. Dus daarna de volgende stap is Shimon bar Yochai. Die, die, die dus die, die geheime Torah naar beneden heeft gebracht. En kijk nou nou goed nog naar Moshe Moshe was niet gezegd dat hij was de zoon van de mensen, of de zoon der mensen, of de zoon de van God. Want de zoon van God en de zoon van mensen, kon men spreken, zeggen alleen maar van Yeshua. Van Moshe werd gezegd, dat hij was vertrouweling. Vertrouweling in het huis van, in het huis van Hashem. Wat is huis van Hashem? Wat, hoeveel, hoeveel, hoeveel muren heeft een huis? Vier. Wat is het huis van Hashem? judke ja. wafkei, nu, Jutkei, wafke, alles probeer niet met dat, met materiële kop, niet met materiële heten, probeer absoluut jezelf uh, losmaken van elke religie, van elke testament dan ook. Ik heb niets te maken met de testamenten, de schepper heeft niets te maken met de testamenten, de testamenten werden genoemd op de synoden, op al all die menselijke, goede dingen, allemaal goede dingen, maar die zijn... Die hebben het doel om sociale, sociale samenleving, allemaal goede dingen. Dan zeg ik niet dat het verkeerd is, maar het is niet Kabbalah, het is niet wat wij, ik spreek van de persoonlijke verlossing. Dus de kerken, de synagogen, allemaal goede dingen. zijn, Want die zijn, die moeten samenbinden van buiten de mens. Moeten ze de mensen binden met elkaar. Het is geweldig wat het is. Wat zij doen. Uh, dus, maar de verlossing van de mens. <laughs> Vergeet het maar. Zij kunnen niet brengen de verlossing. Een nu leven wij. nieuw in the van de tijd van de, van de komst van de machine. Goed opletten nog. Stap voor stap. Probeer nieuw. We moeten niet, ons niet laten onder druk zetten. Niet uh, emotioneel. Het is emotie, het is een geestelijke emotie. Maar ook daar moeten we voorzichtig zijn. Dus Moshe bracht naar beneden de steen tafel de tweede steen tafel. Dat is wat Moshe heeft gebracht. Daarom is het, daarom in deze Torah wat hij gebracht is, hebben we, wat hebben we in de daad, in de Sfera daad, in de klidaad, wat hebben we? Rechts en links. In de ketter hebben we rechts en links. Nee. Daarom hebben we ook in de kabbala, in de hoogste eenheid, hebben we ook geen... In Yeshua hebben we geen rechts en links. Alles is gesmolten in één. De mens en de schepper is gesmolten in één. Nee? Maar, nog een keer. De, de bedoeling is... De bedoeling van... De bedoeling van de schepper is... Om alleen bij Yeshua, om alleen boven te blijven. In de klieketter. Nee. De bedoeling is om de Torah... Om, de, om, de, om überhaupt... Het licht te brengen tot de machi tot malgoed. En de malgoed. Uh, de malgoed. Dan moeten we ook eh, opschrijven. Malgoed. Wat staat Machine hier? Machine. Dat is hier dus malgoed. Malgoed. Omdat malgoed is de happy. En niet iets anders. Niet de ketter is de schepping. Maar de malgoed is de schepping. <coughs> goed stap voor stap, kijk wat het verder is. Dus dat is dan uh, en natuurlijk tussen de elke, elke klie bestaan de sloten en ingangen. En dan hebben we nog uh, na Moshe uh, was het licht afgedaald in het middelste leen naar de Tiferet. Uh, en de Tiferet is geheime Torah. Ik zal verder nog uitleggen die in de namen zal ik ook aangeven. We zullen zien hoe geweldig het is, dit geheim ook verweven is in de Joodse letters. En dan de volgende is, hier dus het licht moest nog afdalen naar de jesot. En dat is hier En hij heeft dus de boom des levens, heeft dat, dat hele structuur, de hele structuur van de boom, heeft hij dus opgemaakt. En de hele boom des levens is ook zeer aanpien en de Torah is er aan Pindus het neerdalen van, van het licht naar de Malchut en de laatste zal Mashiach zijn Mashiach is bevrijder. en nu gaan we kijken verder in de diepere betekenissen die ook in de hebraïsche letters zitten in deze namen van die, van die uh, die dragers, Merkava, dragers van, van, van die vier, vijf, laten we zeggen, vijf kilim. Zowel uh, in het algemene aspect als in het bijzondere. Want ook bij ons is het hetzelfde. Keter bij ons is altijd de kracht van Yeshua. Altijd de kracht van het koninkrijk der Hemelen. Uh, Moshe is altijd uh, daad in ons, is altijd Moshe. Bij elke mens. Uh, de Teveret is altijd Shemot, altijd uh, begint, dus dat is zoger, de, de, zogert, de geheime, geheime Torah. En nu gaan we kijken naar de, uh, naar de namen. Yeshua is dus de naam van uh, de ketter. En Yeshua heeft de Gematria 390. Jut is 10, Shin is 300, Waf is 6, en Ein is 70. 300, sorry, 396, neem ik welk. 386, oh, neem ik het nog een keer. 386 plus 4 letters wordt het 390. Waarom 4 letters? Omdat Keter heeft zo in de... De ketter heeft moet het zo ook opgeteld worden. Zowel die materie als de letters. Gewoon de vier letters van de namen. Jud, 1, Shin, 2, Waf, 3, en 1 is 4. Dus samen wordt het 386 plus 4, 390. Dat is de kracht van de, de kracht van Yeshua. Ja, de kracht 390... Eenheden, laten we zeggen, van speciaal in, in totaal. Um, als we nemen we nu de volgende stap. Dat, dat is, de, dat is de naam Moshe. Niet denken aan mens Mosche. Ik uh, absoluut geen moment denken aan de mens Moshe, Maar de kracht, aan hem werd ook de naam Moshe gegeven. Aan iemand die, man, die zich manifesteert op aarde. Maar wij moeten absoluut niets te doen met... Maar de menselijke mocht, interesseert ons absoluut niet. Zoals so ook uh, Michael Portner. Moet het jullie interesseren wie dat is? No. Moet interesseren wat via mij naar beneden komt. Maar ik absoluut niet, geen enkele, uh, niets, absoluut niets met mij te maken heeft met mijn ah, achternaam. Misschien met mijn naam wel Michael, dat ik steeds so over het scheppers spreek. No. Maar voor de rest, het heeft niets met mij te maken geen mijn geen eigenschappen mijn karakter heeft absoluut niets te maken met wat hij geeft in de kabbal. Uh, wat Moshe, let op, de naam Moshe, goed kijken naar de naam Moshe. De naam Moshe, alles goed opletten, goed nu nieuw aandachtig kijken, dan zal het je alles geven. Niets bestaat in een ander in een lager wat niet bestaat in het hogere. Dus alles wat nieuw vanaf, vanaf de vanaf de youth, tot en met hij, Dus vanaf de Mosche en tot en met Mashiach moet allemaal noodzakelijkerwijs aanwezig zijn bij in de ketter. Want alles komt van de ketter. Is er mee akkoord? Want de lagere kan niet iets hebben wat de hogere niet heeft. Dus in Yeshua, in de naam Yeshua moet alles en alle onderen, alle vier namen die eronder zijn, moeten alles hebben van Yeshua. En like, uiteindelijk denk dus Yeshua manifesteerde zich in Moshe. Zonder Yeshua zou geen Moshe zijn. Zonder Yeshua en Moshe zou geen Shimon bar Yochai zijn. Zonder Yeshua, Moshe en Shimon bar Yochai zou geen Yitzhak Luria, Yitzhak uh, de Ari zijn. En zonder die vier zou geen Machiach komen. Dus we hebben nu vijf stadia van de verlosser. Geen andere bestaan. En nu goed opletten. Goed, goed kijken naar de Hebreeuwse letters. En kijken nu kijken we naar de naam Moshe. Wat heeft Moshe van Yeshua meegekregen? Nu, wat, wat de overeenkom naar, qua, qua overeenkomst naar eigenschappen? Wat is welke letter overeenkomst naar eigenschappen? De letter zien zie dat. Moshe heeft meegekregen van Yeshua de letter Het kan niet anders dat het altijd moet iets aanwezig zijn van de ketter. Het kan niet anders. En Moshe heeft zelf bijgedragen, zelf zijn eigen inbreng. Dus de daad heeft hij ingebracht. Welke letters? Mem en He. Dat is de naam Ma. De naam van de Zirenpien, de Zirenpien, de Zele Torah, dat is wat Moshe heeft meegebracht. Duidelijk? Een beetje fronst jou. Duidelijk? Shin, kijk. Nee, geen ding. Kijk, Shin heeft die van Yeshua. Dus dat moeten we dan als het ware Shin even wegdenken bij Moshe. Omdat die heeft dat. Shin van Yeshua. Dan, wat is de inbreng extra van. Van, van Moshe. Mem en hij, van die mem, letter mem, de eerste en de laatste letter van de naam van Moshe. Die, uh, die zijn niet aanwezig in de naam Yeshua. Betekent dat Moshe heeft het natuurlijk al de ah, Dat betekent bedenken we waarom, waarom die zijn niet aanwezig in de, in de Yeshua. Die zijn natuurlijk aanwezig, maar Moshe heeft dus het uit uitgediept, dat licht van de ketter heeft het uitgediept tot de kli daad. En dat heeft hij gedaan door die twee letters mem en he. En samen is het mem he, betekent ook mem he, betekent ziranpin. wij weten dat, de gematrie van zeerampin, 45, en ook de gematrie van de mens, Adam, is ook 45. Dus de mens eigenlijk in de aardse betekenis van die, wat is de mens in de aardse betekenis? Die heeft wat? Nu, definitie van De mens? Die heeft mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. Die heeft rechts en links. Dat begint met de Moshe, begint met de daad, met de daad begin je twee rechts en links. Bij Joshe heb je dat nog niet. En daarom Josje is aan de ene kant is dat als God. Daarom hadden ze ook, daarom de Christenen hadden ze hem toch wel uh, slim was het ook. Het is niet een, een fout was het. Zie je dat? Iedereen begrijpt dat? Want zijn bovenste gedeelte is goddelijk iedereen begrijpt het, want de zoon van God, de bovenste gedeelte van de ketter van Yeshua, maar de onderste gedeelte is mens de zoon van de mens dus dat is dan, daarom had men ook hem gezien als God want, duidelijk, van zijn bovenste gedeelte was als God daarom zag men dan hem en als God en als mens ook dat is niet gek Want de christenen hebben toch wel van binnen, de schepper heeft aan hen dat gegeven is Geweldig, maar goed oplet. Dus er is altijd zit iets in zijn waarheid natuurlijk uh, in, in die religie. Natuurlijk moet je niet denken dat het alleen maar uh, en, zeg je dat, alleen maar om mensen, mensen alleen, uh, uh, uh, zeg je dat, een drugs te geven. Het, is, het zit wel een beetje waarheid. Daarom mensen zijn ook aangehecht aan de religie en zoveel. Dus Moshe heeft dus Mem He Bei zelf ingebracht. Dan gaan we verder naar de naam Shimon. Dus de Shimon Bar Yochai. Wij weten dat niet de achternaam telt, maar de voornaam. Shimon. De naam Shimon, dus de Shimon Bar Yochai, die deze over heeft geschreven. Dus Shin is van wie? We hebben dat gezien. Shin was, was van Yeshua. Zowel in, in Moshe. Als in de. Als bij Shimon bar Yochai. Mem. Mem Shimon verkregen had Bij wie had gehaald van Moshe. Ein. Hij heeft ook van Yeshua. In de letter 1. Shimon bar Yochai heeft ook van Yeshua gehaald. En waf ook van Yeshua. We zien ook, meerdere letters heeft die van Yeshua gekregen. Dus de, de, geheim de geheimen van de Torah worden meer onthuld. Zie hoeveel, hoeveel zien we dat al drie letters van de, Shimon, van de Yeshua, van de ketter, worden onthuld in de Shimon bar Yochai. En wat is de inbreng van de Shimon zelf? De letter Nun. En Nun is, waarom is dat Nun? Omdat hij, met, hem, met zijn zoger heeft die de opening, de poort ging een beetje openen van de vijftigste poort. Het is niet, niet, niet geopend helemaal, maar wel al op een kier gezet, al de opening van de vijftigste poort. Dat is dan daarop verweest de letter Nun, en de letter, want de letter Nun is, heeft de gematria vijftig. Dat weten we, ja, Nun is vijftig dan de volgende komt, het licht daalt af verder naar de Yesod en de Yesod is Yitzchak dus Ari zijn voornaam is Yitzchak en alleen de voornaam in de voornaam zit hem de, de bestemming van de ziel en wat Yitzchak? Yitzchak heeft de jude heeft de jude van Yeshua, de eerste letter dus de jude, Hochma. Heeft de heeft die dan van Yeshua en de rest, drie letters, heeft je zelf gebracht. En dat is de, de, de, met de grond betekenis van Zahak. Zahak betekent, betekent lachen. Lachen, net zoals Yitzchuk van uh, de zoon van Abraham. Lachen, dus met hem lachen is gekomen. Lachen betekent vreugde, uh, et cetera. En dat komt omdat de verlossing is nabij. De verlossing betekent verlossing waarover ook Yeshua sprak, dat nu al de vier lichten met de, de komst van de Jitschak, met van de Ari, al vier lichten zijn al in de schepping al binnen. Oké, okay, dat is de vierde is alleen maar de wak. Ja, de helft, de wak van de, maar niet de gaar, maar toch wel de vierde licht, het vierde licht is al binnen. En dat is dan zijn inbreng. En de laatste zal zijn Mashiach. Mashiach betekent hij die trek aantrekt. En wie is de Mashiach? Natuurlijk dat de Mashiach is Yeshua. Is er geen, geen twijfel aan. Iedereen begrijpt het. En Mashiach, de Malgoed, kan niet anders zijn dat het ook de Mashiach zit in de Yeshua. Eigenlijk in de ketter. Alleen in de ketter deze les, raad ik u aan om duizend keer te herhalen. Gewoon voor jezelf en dat jij het visualiseert, et cetera. Zo'n les was er nog niet. Zo'n belang wat hier zit, de reading absoluut, als je dat begrijpt, dan weet je dat de puzzel is klaar. Voor de hele mensen. Al zitten we hier met zijn vijf. Interesseert mij niet. Het moest in de wereld uitkomen. Dan Mashiach. Natuurlijk de Mashiach, de verlosser, dat is de vijfde stadium van het verlosser. Dus Yeshua is de vier, eerste stadium van het van de verlosser. Het is allemaal dezelfde verlosser. Alleen het stadium van het verlosser is dan de, de eerste verschijning van Yeshua hier op aarde. Was de eerste verschijning van de verlosser op aarde. Daarom, wat staat het over hem geschreven? Ook wij leren dat. Hmm? dat is Oni, uh, dat is de arme, die zit op de ijzel. Waarom zit op de ijzel? We hebben ook geleerd van van, hoe uh, heet van de, de Rabah Menonnasaba, die zich ook manifesteerde aan zijn, aan die twee uh, die twee uh, reizigers. Hoe? Ook in de vorm van dat die op de ijzel, bij de ijzels, waarom ijzel betekent, ook, ook de zorger legt het ons uit, dat betekent de toestand van Iboer. Ja, Iboer. Dat is ook de Dat was ook de Iboer van de verlosser. De Joshua verscheen toen. Uh, Daarom was hij ook toen so in zo'n gedante. Dat was niet aan te zien. Ja, en ook op de ijzel. Waarom op de ijzel? Waarom? Dat was zijn eerste verschijning aan de mensheid in de vorm als nefesh. Terwijl als nefesh. En nefesh is alleen maar het laagste licht wat het is. En daarom was het uh, zo'n schrammele verschijning uh, de eerste keer. Maar daarna komt de Moshe. Dan betekent dat als, komt, als de mosche komt, de tweede stadium, het tweede stadium van de verlosser, wat verkrijgt dan de, Je de Yeshua? Roe, dan verkrijgt Yeshua meer pracht en praal. De glorie van Hashem. Verkrijgt Yeshua met de komst van Moshe? Is er nou een discrepantie tussen Jeshua tussen en Moshe? Het is allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Alleen Moshe is de tweede verschijning, als het ware, tweede, tweede verschijningsvorm van de verlosser. Alleen de verlosser is natuurlijk niet de Moshe zelf. Maar Moshe is, is de toevoeging aan de verlosser. De verlosser is natuurlijk de ketter. Dan door, door Moshe werd natuurlijk werd het licht aangetrokken, waardoor de, in, de, in de wereld kwam de, het licht roog. En waar kwam het licht roog? Naar de Yeshua, naar de ketter. Wat de hele bedoeling is om in de ketter, ketter is de kroon. De ketter moet uiteindelijk de bedoeling is, Wat is de bedoeling? Dat het hele licht komt naar de. Maar Uiteindelijk, maar moet het licht Nevers hebben. Het laagste knie. En uiteindelijk moet in de, in de knie Yeshua komen het licht Jehidah. Dus alle pracht wat zal komen in de. In in de Yeshua, in de, de naam Yeshua bij de tweede verschijning, in de Gmartikuen, wanneer het licht zal afdalen, helemaal alle lichten zullen op hun eigen plaats komen staan. Dat betekent uh, dat uh, op die dagen zal Hashem en uh, Hashem, en zijn, Hashem, goed opletten, Hashem zal één zijn en zijn naam één. Hashem betekent dat licht die Kilim vult en zijn naam betekent de kilim, dan zal de eenheid bestaan tussen lichten en de kilim, betekent elke kli zal krijgen het licht dat erbij behoort, de kli, masheer zal dan in de, in de laatste, in de malgoed zal het licht nevers zijn, in de kli van jesode of van de jitschak zal dan het licht uh, roer zijn, etzo enzovoort, en dan zal dan in de klien Yeshua zal dan het licht Yeshida zijn. Dat zal de tweede verschijning zal, zal zijn. Dat is wat Yeshua ook schreef. Dat dan zal later, dus in de tweede verschijning, zal dan jullie zullen zien dat in de hemel dat de, de, zoon, de, de zoon van God zal verschijnen in alle glorie, etc. Et dat is wat Yeshua ook beschreef. En nu gaan we naar de Mashiach. Kijk nou naar de Mashiach de dam van de Mashiach, de, de letters. De letter mem van de Mashiach, de smalchut, is, is ontleend aan wie? An? Amosheh. Shin. aan An Yeshua. Jud. Oh. Ja, An Yeshua alles de eerste die de eerste die niet Moshe heeft ook Shin, en Shimon maar wie de eerste is ja. Jud is ook van Yeshua, eerlijk, En Het, Het is van van Yitzchak. Heb ik het misschien niet opgeschreven, maar dan natuurlijk is dat hier ook heb ik niet alles opgeschreven. Dus maar iedereen zal het verder zien omdat het geen plaats meer is. Dus Het van zie dat de letter Het van uh, letterheid van van hier, van zeg je dat van van hier, we zien ook dat het Mashiach zal ook heeft die, dus die die, die machine, dus, dus wij we zien wel dat alle uh, al die namen zijn inter, zeg je dat, met elkaar verbonden en, en uh, zo oorzakelijk uh, als het ware met elkaar Verbonden. En nu nog, nog een hint. Als je neemt, wij we weten dat er bestaat zo'n wet, dat, dat alles wat in de lachere is, kan je zien dat alleen aan de eerste letter. De eerste letter is representant van alles wat verder komt. Al is gematrie niet, komt niet overeen, doet er toe. Maar in de moschee, de eerste letter is. is. Dus onder Jeshua. Laten we kijken naar onder Jeshua. De vier stadia van Mashiach onder Jeshua. Ja? Of we gaan het zo doen na de pauze.